Kedifantijn met het NOS-journaal. De Britse ambassade in Iran gaat weer open. De ambassade in Teheran is dicht sinds 2011. Aanhangers van de toenmalige president Ahmadinejad bezetten toen het gebouw. Groot-Brittannië vond dat Iran de ambassade niet voldoende had beschermd. De relatie tussen Iran en Groot-Brittannië is weer opgebloeid sinds de Iraanse president Rouhani een gematigder koers heeft aangekondigd. De twee topbestuurders van de Nederlandse zorgautoriteiten, de NZA, stappen op. Aanleiding is op F over hun declaraties en reizen naar het buitenland. Die lieten de bestuurders betalen door onder meer bedrijven waarop zij toezicht hielden. Staatssecretaris Mansveld heeft afspraken gemaakt over de verdeling van ruim 1,1 miljard euro voor verbetering aan het spoor. 430 miljoen is voor verbeteringen op Amsterdam CS, waardoor daar meer treinen kunnen rijden. En de rest, 700 miljoen, is voor Gelderland en Noord-Brabant. Er komt onder meer een spoor waardoor goederentreinen de Betuwe-route kunnen nemen in plaats van de Brabant-route. Dat vermindert de overlast in de regio in Kenia, in de kustplaats Puketoni, hebben Al-Shabaab-terroristen opnieuw een bloedbad aangericht. Lokale media melden dat zeker 15 mensen zijn gedood, onder wie twee agenten. Voorafgaand aan de aanval zouden de daders telefoonmasten hebben vernield. Daardoor konden inwoners van het plaatsje geen alarm slaan. Eergisteren vielen in de stad 48 doden bij een aanslag van Al-Shabaab. Patiënten krijgen niet altijd het medicijn dat hun arts voorschrijft. Ziekenhuizen kiezen soms voor een goedkopere variant... terwijl de duurdere beter is. Het blijkt uit een onderzoek in opdracht van minister Schippers. Minister Schippers is geschrokken van de uitkomst van dat onderzoek... en laat de medicijnen voorlopig weer door apotheken betalen. Het weer... Vooral in het noorden geregeld zon, maar in het zuiden en zuidoosten vaak bewolkt met kans op een enkele bui. Het wordt vanmiddag 18 graden in het noorden en misschien wel 22 in het oosten. Morgen op meer plaatsen een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum staat tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. met nu ZFM Luncht. Ja, luisteraars, welkom terug bij ZFM Luncht. Uh, tot twee uur vanmiddag zijn we nog bij u. Dolly Tempierik en ik met uh, heerlijke muziek en natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk, in het tweede uur uh, een stukje cabaret. We hebben er klaar voor. Daar gaat hij dan. Leren kennen in Assen. We waren toen precies vier jaar getrouwd. <lacht> en dat was het moment om uit elkaar te gaan. Ik heb haar destijds ontmoet in Paterswalde op het naakstrand van de Paterzwalden meer. Ik heb haar daar op een beetje vrede manier ontmoet. Daar komt zo, ik ren nogal veel op zo'n naakstrand. Ja, want soms als er een vrouw voorbij komt... ben ik wel eens bang dat ik een erectie zal krijgen. En om een haar en mezelf niet in verlegenheid te brengen... spring ik me snel even het koude water in. Soms komt er iemand voorbij waarvan ik zeker weet... dat ik geen erectie zal krijgen. Maar om niet onbeleefd te lijken, spring ik toch wel snel. Nou, en terwijl ik zo heen en weer aan de rennen was... kwam ik een oude bekende tegen die me voorstelde... aan een zekere meneer en mevrouw de Bruin. Hij zei, mag ik je voorstellen? Meneer en mevrouw de Bruin. <lacht> ik keek... en ik keek regelrecht in het liefste gezichtje... dat ik ooit van mijn leven had gezien. Maar ook mevrouw de Bruin mocht er wezen. <lacht> dus ik ren dubbel zo hard naar het water... De heer en mevrouw de Bruin, renden eentje een eindje met me mee. Onderweg werd ik nog voorgesteld aan hun dochter. Met haar ben ik die avond paters in ingeweest. Na afloop heb ik haar naar huis gebracht, omdat ze niet alleen in het donker over straat durfde. Daarna heeft zij mij naar huis gebracht, omdat ik ook niet alleen in het donker over straat. durfde. Vervolgens bracht ik haar weer naar huis en zij mij weer net zo lang tot het licht werd. Ik ben uiteindelijk met Linda de Bruin getrouwd. Linda en ik, wij betrokken een huisje in de driehoek. Assen. Ralde. Rome. We kregen daar binnen een jaar een kind. Het was een pijnlijke bevalling. De geboorte van onze dochter was dan ook een weinig vrolijke aangelegenheid. Het enige dat er opgewekt aan was, waren de weeën. En toch wel vreemd vind ik dat de bevalling van onze dochter zo verschrikkelijk lang duurde... terwijl de verwekking ervan in de vloek en de zucht was gebeurd. De zucht was van mij de vloek van mevrouw. Het meest pijnlijke aan de bevalling was echt wel dat ons kind zo verschrikkelijk lillig was. Ja, echt, het was een foeilille kind. Hij klinkt misschien raar, maar toch zijn mevrouw en ik wel blij met een kind. Ja, want weet u, Linda en ik we hadden wel heel bewust gekozen voor een kind. Niet direct dat kind, maar ja. toch wel. En ondanks dat ze zo verschrikkelijk lillak was... heb ik destijds nog een succesvol liedje voor haar geschreven. Het heette Anne. Van de allermooiste vrouw. Zijn niet half zo mooi. Als die ene van jou. <lacht> ja, hij blijft, hij blijft leuk en ongedwongen. We hebben het natuurlijk over Herman Vinkers. Want uh, die had u ongetwijfeld herkend, luisteraars. Met uh, zijn conferentie over hoe hij zijn vrouw heeft leren kennen in Arsen. <lacht> <lacht> Een mooie figuur, hè? Ja. Ja. Nou, daar gaan we in de toekomst nog veel meer van draaien. Misschien doet Ruud dat ook wel, want uh, Ruud draait natuurlijk ook altijd uh, cabaret zo het eerste uur van uh, ZFM. Ja, Luncht. Uh, ja. ben, ben jij al uitgeluncht eigenlijk, uh, Donny? Uh? Ik moet nog beginnen, moet maar het nog... wordt vandaag denk ik uh, na de uitzending, want ik ben helemaal vergeten mijn brood mee te nemen. Ja, nou, ik heb mijn pakkie brood niet mee. Ik, uh, ik heb gewoon thuis al een broodje gegeten ja. voordat wij weggingen. Dat heeft, doe je slim. Heeft, heeft mijn lieve vriendin zelfs uh, voor mij klaargemaakt. Nou, naar? dat ik is word... toch mooi. Jij boft maar. Ja, hey. Ik word helemaal ja. in de watten gelegd. Maar hey ja, ik, heb ook, ik heb ook een motto <laughs> in het leven. Ja, en laat dat eens is, horen. Uh... Take it easy. Yeah. And if you can't take it easy, take it any way you can get it. <laughs> ja Gewoon een beetje rustig aan doen. Dat, eh, nou breekt het lijntje niet. CFM Zandvoort, lekkere muziek, ik zei het al. En natuurlijk eh, straks weer regionaal nieuws. Dan bent u weer helemaal op de hoogte dankzij Dodik en Pierik. Eh, wat er hier allemaal in Zandvoort en omgeving speelt als het gaat om nieuwtjes. Ja, ook het weer. Dat gaan we straks ook nog even laten horen. Ik kijk naar buiten. Ik zie dat het, eh, het zonnetje een beetje naar flauwtjes schijnt. Ja, de, de zon die schijnt volop natuurlijk, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, er zitten wat wolkjes voor. Nou, uh, dat, dat kan gebeuren. Zal ik nog even een uh, kopje koffie gaan zetten? Nou, dat is goed, Harry, doe dat maar even. Dan gaan we even voor op de ijs genieten ondertussen. Bo. ze zeggen dat jij eenzaam bent. Hé, hey Bo.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 Naar de toon Liever zat ik met jou aan de grond Als ik van jou zit En hij is natuurlijk, u had hem al lang herkend. En uh, ja, Rob is natuurlijk een vaste gast in onze uitzending voor het aan Dolly, toch? Uh, dat vind ik een heel goed plan. heb je voorlopig wel wat uitzendingen te gaan, hè? Ja, ja, ja, Hoeveel nummers hij... heeft die man wel niet ingezongen, zeg? Ja, toch een stukken drie, vier wel, hè? <laughs> hey, maar uh, Yvonne zit hier ook nog steeds in de studio. En die heeft een uh, mooi nummer gevraagd van Richard Gleidermann. Ja, dan nou, nou, nou, nog iets. Want ik vind het zo gezellig dat Yvonne hier is. Maar weten de luisteraars wel dat ze gewoon ook hierbij mogen, mogen zijn? Als mensen het gezellig vinden. En, uh, of, ze, of ze willen het ergens over hebben. Of eens een keertje gewoon luisteren of meemaken. Ja, als u dan bijvoorbeeld... zijn ze welkom hier ja. in de studio. Want we hebben gezellig uh, wat tafels staan en stoelen. Ja. Dus, volwege nou, ja, uh, 10a, hè? Ja, want het kan ja. ook gebeuren, Dolly, dat er bijvoorbeeld uh, in, in jouw straat, altijd in jouw straat, liggen er een paar stoeptegels scheef of verschrikkelijk. Of, of, altijd. En dan breek je je nek over. Of Ik de, altijd. De, ja. ja. Of Daarom de, staat mijn hoofd ook zo raar op mijn romp. <lacht> <lacht> en er, sta, er staat bijvoorbeeld een boom die staat, uh, die staat in de weg, of die. die, die, ja. die, die, die, die overstekende bomen. Ja, ja, of je hebt last ja. van aardbevingen omdat ze gas en borgen zijn hier achtertuin en ja. zand Waar gaan we naartoe, Jan? Waar gaan we naartoe? Zand, Waar gaan we naartoe? Een enorme gasbel hier in kort ge <lacht> Gevonden, luisteraars. Dus ja, dat kan allemaal gebeuren. Ja, zomaar. Oei, jongen, ben ik daar helemaal vanaf van huis gekomen? Ja, nou, jongens. <lacht> <lacht> Dick, wat moet je er nou niet... Hou je er nou als je... Blik, maar, hè? Ja, hou je erbij Ja, die bam, Ja, precies. Maar we gaan dus genieten van uh, uh, Richard Gleiderman... Ja, op verzoek, hè, heb ik begrepen. Ja, en uh, dan heb ik een heel mooi nummer, en dat heet De Ballade voor Adeline. Ah, oh, romantisch. Ja, als u nog niet gelunst heeft, luisteraars... dan is natuurlijk een hele smakelijke lunch toegewenst. Lekker broodje met coquet kik, en een glasje melk erbij. Misschien zit u wel op het strand achter het glas... in het flauwe zonnetje en uit de wind. En dan moet het best om uit te houden zijn. heeft u een mooi uitzicht over de Noordzee. Ja, Dolly. Ja, Charles. er nog. Ik ben er nog steeds, ja, ik zat even te kijken. Want ik zorg weet je, er ik, ik denk ik ik was, die nee, joh, nee, maar weet je wat het is? Ik was een poosje geleden was ik op een uh, ja. omroepdag. Ja. En daar uh, was Gij Stavenman. En die vertelde dat hij uh, vier mensen bij de redactie heeft zitten... die alle nieuwtjes naar hem doorspelen en alles wat hij moet vertellen. Ja. Maar, maar ja, ik ben af en toe even afwezig. Want ik moet het allemaal in mijn eentje doen, hè? Ja. Zo en, gaat dat hier. En je hebt geen eens een eentje, toch? Ik heb geen eens een eentje. Nee, nee, ik moet gewoon zelf doen. <laughs> nee, dus af en toe ben ik even bezig met wat uh, redactiewerk binnenhengelen... en wat uh, berichtjes achter elkaar zetten. Ja. Hè, zodat we straks weer wat te vertellen hebben. Want om half twee komt weer het regionale nieuws, hè? een update. Dat komt weer helemaal goed. Ja, Als het ja, aan jou ja, ligt, ja. toch? En dan en dan, ook... uh, ja. Nou, ik, ik ben heel erg benieuwd wat er hier allemaal weer... in dat afgelopen uur weer gebeurd is in Zandvoort. Ja, zo is het. We hebben weer wat te melden, wat dingetjes. Nou, uit Zandvoort zelf niet helemaal. Maar goed, er zijn wel wat nieuwe ontwikkelingen in de regio. Ja. En om kwart voor twee, uh, dit keer gaan we dan om kwart voor twee het rubriekje van de oproepen doen, ja. maar voortaan gaan we dat denk ik verplaatsen naar kwart voor één, zodat ja. mensen nog gelegenheid hebben, ruim gelegenheid hebben om te reageren op de oproepjes. Ja. Maar in ieder geval kwart voor twee hebben we drie oproepjes. Zo is dat. En, dus blijf en, he, luisteren. Heb jij goudvissen thuis? Ik heb geen goudvissen. Ik heb een, uh, een agapornis. Een wat? Een agapornis. Wat is dat voor vreselijk beest? Dat is een heel klein papegaatje. Oh ja, zo'n ding wat zo in je... In je, in je oh, die schreeuwen, die schreeuwen. Ja, die maar die gaat dan in je velletje hangen. Ik heb ook zo'n ding gehad vroeger. hoor. Oh, oké. Okay. Zo'n kleine papegaai En die, ja. die, die bijt in je velletje. Oké, okay, nou dan laat vinger. ik hem mooi ja. niet los. Want dat was ik van plan om te gaan doen. Maar dan kijk ik wel uit. En ik ja. heb een heel leuk hondje. Ja. Oh. Maar geen goudvis. Wat, wat, waarom... Uh... Nou, luister. Ja? zeg yo. Ja, lieverd. Heb jij de goudvissen al schoon water gegeven? Nee, nee, ik heb de goudvissen nog geen schoon water gegeven. En waarom heb jij de goudvissen nog geen schoon water gegeven, joh? Nou, lieverd, ze hadden, ze hadden het water van vorige week woensdag nog niet op. <lacht>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 For me and you Ja, nou, maar hopen dat dat een klein beetje helpt, Dolly, die, die Summer Holiday Van Cliff. Want, ah, tuurlijk wel, eens is een heerlijk nummer, hè? Ja, maar ja. ik had eigenlijk gehoopt dat daarmee meteen die wolken hier weg werden geblazen in zand. Nee, daar is iets meer voor nodig, ben ik bang, Charles. Ja, ja. vervelend. Ja. ja, nou ja, niks aan te doen. We kunnen ook nog naar Marokko gaan. Hé, hey, kijk eens aan, dat met, lijkt me ook wel een goed one. Met het vliegtuig en dan gewoon de, die Americas Express uh, pakken? Wel, jij ook kan ons het schelen. Let's go I'm going gush, gush. The Rosby, Stills and Nash. Looking at the world through the sunset in your eyes. Juggling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens caught. Animal carpet wall to wall. American ladies five foot tall Cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to seek what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board.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 Ja. ja, luisteraars. Het uh, was de bedoeling, Dolly. <laughs> het was de bedoeling. Dat uh, de tune erin zou komen. Ja. En je gooide er wat anders in. Ja, de, ja, de, de, de tune wou niet. Kan je hem vinden? Ik ga, ik ga hem even voor je opzoeken. Anders roepen we het gewoon zelf. Nee. Maar, ja, maar, maar, het is altijd leuker uh, uh, met live televisie. Ach, live televisie, <laughs> live radio. Ja, live televisie. kan van alles misgaan voor Zandvoort en de regio. En dan volgt hier een update van het regionale nieuws... van dinsdag 17 juni. De redactie van de Heemsteedse Courant heeft het vermoeden... dat dit jaar de jongensnaamraasje Robin... of misschien wel gewoon Percy zal luiden. Deze baby's worden trouwens niet met een stuitligging geboren... maar met een buiklanding. Dus bereid u goed voor. Ruim 5000 wandelaars starten vandaag tijdens de 58ste editie van de Avondvierdaagse in Haarlem, Heemstede en Sparendam. Dat meldt RTV Noord-Holland Nieuwspartner Haarlem 105. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement kan je ervoor kiezen om de 5, 10 of 15 kilometer te wandelen. Net als de vorige 57 editie zijn de vrijwilligers van de organisatie er weer in geslaagd om vier avondwandelingen te organiseren. Vanuit de verschillende startlocaties in Heemstede, Sparendam... en maar liefst drie startpunten in Haarlem... gaan de tochten door parken en langs vaarten over dreven en straten. De avondvierdaagse start dinsdagavond 17 juni... en eindigt vrijdagavond 20 juni. James P. is dinsdagochtend veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de Purmerlandmoorden. De andere drie verdacht verdachten kregen twaalf en tien jaar. Arnold van L. heeft twaalf jaar gekregen... en Thomas L. en Martijn W. zijn beide veroordeeld tot tien jaar celstraf. Dit valt allemaal veel lager uit dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Het OM had dertig jaar geëist tegen James B. De andere verdachten hoorden eerder twintig en achttien jaar tegen zich eisen... P. werd als hoofdverdachte gezien omdat hij bij alle moorden een rol speelde. Hij schoot op 20 december 2011 eerst Mohamed Ben Boeker dood op een weg langs het Noord-Hollands kanaal. En een paar minuten later was hij direct betrokken bij de liquidatie van Ben Boukers vrienden Maurice Bouwhuis en Arjen Kols op een parkeerplaats in Purmeland. De rechtbank ziet de moorden op Bouwhuis en Kools als één geheel... waaraan één besluit van de daders ten grondslag heeft gelegen. De moord op Ben Bouker was niet de bedoeling, meent de rechtbank. Het originele plan was om hem te beroven en te ontvoeren. Dit is echter uit de hand gelopen. Daarom was er in dit geval sprake van doodslag en niet van moord. Deze overwegingen hebben geleid tot straffen die lager uitvielen dan de eisen. De rechtbank is ook van mening dat het niet duidelijk is geworden wie de twee mannen op de parkeerplaats heeft doodgeschoten. De 33-jarige en 44-jarige Haarlemmers werden ter hoogte van strandpaviljoen Ik Begin Verkeerd, merk ik. Twee mannen zijn maandagnacht gewond geraakt nadat ze overreden werden op het strand van Zandvoort. De 33-jarige en 44-jarige Haarlemmers werden ter hoogte van strandpaviljoen Vogels rond half 1 overreden. Eerder zaten ze samen met twee andere mannen in de auto. Nadat ze waren uitgestapt op het strand, begonnen ze te dollen en te stoeien. De auto met nog twee inzittenden stond op dat moment op het strand geparkeerd. De twee mannen kwamen voor de auto terecht, maar werden over het hoofd gezien door de 52-jarige bestuurder. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht... maar duidelijk is wel dat er geen alcohol in het spel was. De twee mannen zijn met onbekende verwondingen... naar het ziekenhuis gebracht. Het risico dat vlees van zieke dieren ongemerkt de supermarkt bereikt... is toegenomen door nieuwe Europese regelgeving voor controles. Daarvoor waarschuwen Britse inspecteurs, meldt de BBC dinsdag. Slachters mogen door de nieuwe regels varkenskarkassen niet meer opensnijden om het vlees te controleren... op onder meer gezwellen of bedorven stukken. Dat moet de verspreiding van schadelijke bacteriën voorkomen. De Europese Werkgemeenschap voor Voedselinspecteurs en Consumentenbescherming, de EWFC... zegt dat de kans daarvoor daardoor groot is dat bijvoorbeeld de gezwellen in de rompen... niet worden gezien en dus ook niet weggesneden. Afgelopen jaar zijn we tenminste 37.000 varkens tegengekomen met absessen of TBC in hun limfen. Deze zullen er nu niet meer worden uitgehaald, al dus een inspecteur van de EWFC. Het is namelijk onmogelijk deze absessen te zien als de limfen niet worden opengesneden. De nieuwe regel is ingevoerd door de Europese Unie... en gebaseerd op onderzoek van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit FSA... De FSA meent dat het beter is om één manier van visuele controle te hanteren om kruisbestuiving te verminderen. Het zomaar opensnijden van het vlees kan bijvoorbeeld de E. coli bacterie doen verspreiden. En het zijn juist dergelijke bacteriën die de EU ernstige zorgen baart. De brandweer heeft dinsdagochtend in Sparendam een aantal gedumpte vaten onderzocht. Meerdere vaten werden gevonden langs de middenweg... Politieagenten riepen de hulp in van de brandweer. Brandweermannen zijn met ademlucht op zoek op onderzoek uitgegaan. De meeste vaten bleken leeg op eentje na. In dit vat zat een bruinachtige vloeistof die niet direct gevaar voor de omgeving opleverde. Instanties zijn ingeschakeld om de vaten af te voeren en het is nog onduidelijk wie de vaten heeft gedumpt. Groei en Bloei, de grootste tuinvereniging van Nederland, houdt weer de landelijke Open Tuinendagen. Een twaalftal tuinen in heemsteden Haarlem-Zuid doet mee aan dit initiatief. Een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ontmoeten en van elkaars tips en trucs te leren. Deze tuindag is zondag 22 juni 2014 van 11 uur s ochtends tot 4 uur s middags en de toegang is gratis. De adressen zijn Johan, Wagenaarlaan 29, de Heemstede of burgemeester van Dorenkade 4, de Heemstede. In Haarlem zijn in mei ruim 8% meer bedrijven over de kop gegaan dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat zijn iets meer bedrijven ten opzichte van de eerste maanden van 2014. Dat blijkt uit cijfers van een faillissementendossier.nl. In mei gingen 53 bedrijven over de kop. Vier meer dan dezelfde periode vorig jaar. Tijdens, volgens de website faillissementendossier.nl... is de daling een gevolg van het weer aantrekken van de economie... in de laatste kwartalen van vorig jaar. Landelijk gingen gemiddeld 23 procent minder bedrijven over de kop... dan in dezelfde periode in 2013. met Dolly Er zijn eerst nog vrij veel wolken... maar gaandeweg komt er wat meer zonneschijn vandaag. Aanvankelijk is dat vooral in het IJsselmeergebied het geval. De temperatuur loopt op naar rond 20 graden, aan zee wat lager... en er waait een overwegend matige noordenwind. In de nacht naar woensdag neemt de bewolking weer toe... maar de kans op neerslag is klein. De temperatuur zakt naar een graad of 12 en woensdag is het bewolkt met kans op enige motregen. Het kwik stijgt tot maximaal 18 tot 19 graden... en de noordenwind is wederom matig van sterkte. Donderdag neemt de kans op regen verder toe... en de temperatuur begint wat af te zwakken. Tot zover het weerbericht. Here we Nou, oké, kan ik al helemaal niet tegen. Gladys die wijst ook niet. Against my window, yeah, yeah Bringing back sweet memories Hey, window Do you remember, yeah, yeah How sweet it used to be use Ja, live. Gespeeld door, door niemand minder dan. Uh, natuurlijk Gladys Grace. En uh, bijgestaan door Candy Dulver. Bijna is het zover. Dan gaan we een nieuwe rubriekje beginnen. Maar uh, ik heb uh, ondertussen, Dolly. Ja, zeg. Heb ik nog een, uh, een verzoekje. Hoi, hoi, hoi. En Wat het verzoek komt helemaal uit Spanje vandaan. Zo? Ja, Marius van Buringen samen met Lidwien gekluisterd aan het toestel. Want ja. daar ook in Spanje schijnen ze dus. Uh, ja, uh, CFM Zandvoort te kunnen ontvangen. Ja, maar, maar dat kan toch ook via de computer? Op <laughs> ja, het internet? Ja. He? Ja. www.cfmzandvoort.nl. Ja, precies. En dan kunt u ons ook zien. Dan ziet u mij maar rennen heen en weer. Hij de computers terug en Charles zit dan gewoon lekker op zijn gemak hier. Kijk, Marius, die zit, er, <lacht> Marius die zit er gewoon met zo'n draagbaar radiootje zit op het strand van Benidorm. Uh, uh, uh, en dan zit hij gewoon een beetje te draaien met het toestel... net zo lang tot hij Zandvoort ontvangt. Nou, dat lijkt me <lacht> dus hij, hij <lacht> <gevoelig lacht> <Nee>, sterker. <lacht> hij heeft een heel gevoelig toestel. Ja, ja. En uh, op het moment dat hij dan Zandvoort ontvangt... dan zingt hij bij zichzelf... Voor mij zal het leven nu beginnen...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 Amis, pour moi la vie, va commencer. Pour moi la vie, va commencer. Pour moi la vie, va commencer. Pour moi la vie, va commencer. Hey. Vie va commencer. Ik weet niet, Dolly, is het al gelukt om verbinding te krijgen? Hallo, Dolly. Hallo. Bent u daar? Hallo. Ja, momentje. Je was, je was even te snel met je muziekje. Oh, jee, oh, jee, oh jee. Dus ik liep achter. Als het goed is... Ja. hebben we in ons nieuwe rubriekje met de oproepen... waar we nog geen jingle voor hebben. Hè? Jammer genoeg. Maar ja. die gaat komen. Maar we hebben nu aan de telefoon... deze is het waarschijnlijk niet. Ik denk dat je een verkeerde hebt nu. Hebben we nu, hebben we nu verbinding? Als het ja. goed is, hebben we aan de telefoon Jan Knotter. Klopt dat? Dat klopt, helemaal. Hoi Jan, goeiedag. Hai, hallo, dag. Zeg Jan, jij belt helemaal vanuit Enschede, hè? Ja, dat klopt. En je hebt een verzoekje aan de Zandvoortse inwoners... en uh, omgeving eventueel. Want ja. uh, waar ben jij naar op zoek, Jan? Nou, ik ben op zoek naar een foto van het uh, pand van mijn opa en oma. Dat en... Het nog een kruidenierzaak was. En waar was dat? Dat was uh, het stand staat 37, na ja. Puggie Loos, de sportzaak. Ja. En later is daar uh, Apple ingekomen met die uh, aluminium beplating. Oh, Oké, okay. dus dat is alweer een poosje geleden allemaal, geloof dat ik, hè? Uh, ja, in de jaren zestig was dat. Dus uh, Jan is op zoek naar een foto van de kruidenierzaak van opa en oma Knotter... Dat klopt. En uh, zij hadden die kruidenierzaak op de Haltestraat 37. Ja. Dat klopt toch? Hè? Dan heb ik het goed teruggelezen, toch? Klopt helemaal. Naast Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, we gaan uh, vragen aan onze luisteraars... of ze even in hun uh, archiefjes willen duiken. Of misschien is er iemand die gewoon zegt van... hé, uh, hey, wacht eens even. Volgens mij heb ik dat nog in een oude schoenendoos liggen. Dan ja. uh, is dat van harte welkom... En uh, mocht u dat vinden... dan kunt u dat aan ons doorgeven... op telefoonnummer 023 57 93 of via facebook.com... slash En dan geven wij het door aan Jan. En dan kunt u onderling contact daarover hebben. Ja. Dat zou heel erg mooi zijn. Ja, toch? Ik ben al jaren naar op zoek en ik heb voor ja. draaien gevraagd, Marcel Meijer, maar ja. Niemand heeft het en ja, misschien. En, en ik... we hebben natuurlijk nu ook op uh, twee mannen die heel actief zijn uh, met de Zandvoortse archieven: dat is Ruud Ten Boer en uh, George Jorning. Dus die kunnen we ook dat eventueel een... met die ja. vraag benaderen. Ja, nou, ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Maar ik hoop echt dat er nu luisteraars zijn en die zeggen: Nou, dat plezier kan ik Jan doen. Wij hebben zo'n fotootje. Dan is dat ja. meer dan welkom, toch, Jan? Zeker weten. Zodra we iets uh, horen, dan uh, nemen wij contact met je op, Jan. Oké. Okay. Goed. Ja. Hey, nou, Le leuk om nog even te melden, Jan: ja. is dat jij bent ja. de eerste live in de uitzending die uh, zeg maar. Uh, een oproep doet. Een oproep doet. Ja. Uh, uh, dat is natuurlijk bij Zandvoort wel meer gebeurd, maar uh, in ons programma in ieder geval. Ja. ja. Dus uh, ja, dank wel. voor deze primeur, Jan. Ja, oké. Okay. Nou, de groetjes zijn zonnig. Ja, dankjewel. En de groeten okay. van ons. En uh, ik hoop dat we je gauw kunnen benaderen met een positief bericht. Oké, okay, bedankt. Hey, jij ook bedankt. Doei. doei. doei, doei. Dag, Jan. Dag. Ja. I talk to my baby on the telephone long distance. I never eindig zo mooi met, uh, met drums. Dit was natuurlijk Andrew Gold met uh, Never Let It Slip Away. Of Never Let Her Slip Away. Nou, geldt ook voor hem natuurlijk, want als je natuurlijk een leuk vriendje hebt, dan moet je hem ook uh, gewoon niet laten gaan. Toch Dolly? Ze werken toch ook bij vrouwen? Uh, nou, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, ja. ja. ja. Hé, hey, uh, jij hebt net van die mooie oproepen gedaan... maar je had er nog een uh, vertelde mij. Ja, net. dat klopt, dat klopt. Ik was nog niet helemaal klaar met mijn rubriekje. Nee. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan nu gewoon vrolijk verder. Ik herhaal gewoon nog even... dat uh, we net een telefoongesprek hebben gehad... met uh, Jan Knotter uit Enschede. En Jans opa en oma hadden vroeger... een, uh, een kruidenierszaak in de Haltestraat... op nummer 37. En daar wil hij graag een... Foto van hebben, want daar is hij al jaren naar op zoek. Dus, mocht er iemand zijn die dat heeft, heel graag. En uh, we zijn ook nog steeds op zoek naar de vermiste kater Olly. He, Olly die uh, een zilver vachtje heeft, Miau. een wit sokje. Miau. Ja, daar zal je hem hebben. <laughs> en een, uh, hij heeft een bandje met een adreskokertje. En hij is waarschijnlijk ergens in de omgeving van de Varenheidsstraat Kamerling-Onnenstraat te vinden. Hij wordt erg gemist. Dus uh, ook daarvoor een oproepje, dat u daarnaar uitkijkt. En dan hebben we een verzoekje van uh, Diana. En Diana is op zoek naar een kamerscherm. Dus mocht u nog ergens in de garage of uh, ergens anders in huis... een kamerscherm hebben staan wat in de weg staat... en waarvan u zegt van nou, ik wil het wel uh, geven of verkopen... Uh, Zo'n ding waar je achter kan verkleden, geloof ik. Hè? Ja, Toen? of waarmee je lelijke hoekjes kunt afschermen hè, in huis. Of als je zegt van nou ik wil een uh, soort muurtje. Dan uh, kan dat altijd mooi met een kamerscherm. Ja, wat er ook nog gevraagd dat... naar een speciaal kleurtje. Of, of uh, nee, maakt het niet uit? Allemaal? Nee, nee, dat maakt niet uit. Dat, okay. uh, dat kunnen ze dan onderhand uh, on, onderling bedoel ik met elkaar bespreken. Dus. Uh, mocht u op een van deze drie oproepen willen reageren... dan kan dat via telefoonnummer 023 57 93. of u kunt een boodschap achterlaten op www.facebook.com. En dan zorgen wij dat uh, uw reactie terechtkomt bij de vrager. Wat ik net zo leuk vond, dat jij ook een oproep deed... dat de mensen hier ook in de studio mogen komen. Ja, natuurlijk. Ja, dat is dat toch gezellig... Ik... Ja. als iemand dat eens leuk vindt om te doen. Ja. ja. Uh, de, de Tolstraat, hè? Of Tolweg. Wat is het? Tolweg? Ja, wij zijn de, te vinden uh, aan de Tolweg uh, 10A. En dat is boven de Bomschuitenclub. Naast nou. de Bomschuitenclub, daar zit een deur. Kunt u gewoon gezellig naar boven. En eens een keer een kijkje nemen. En hier is een uitzending bijwonen. Ja, u mag zelf ook iets, uh, iets vertellen in de uitzending. Mag ook allemaal. Oh, Plaatje wat te Ja, ook plaatje leuk. leuk. Ja, graag dus leuk hè? Denk je ja. je zeggen, voor, voor je, boeren, je boerenfamilie, nemen neem een plaatje aan. Ja, dat lijkt me ook hartstikke gezellig. Ja, leuk toch? Yeah. Ja, geweldig. Dat moet nou maar kunnen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. <laughs> Hier in de studio. Gaan uh, we nu nog een plaatje draaien ja, voor het einde? Ja, ja toch? Uh, uh, Martijn Lutmer komt in de uitzending, dat wil ik nog even melden. Aankomende ja. zondag. Tussen, ja, tussen tien en twaalf mensen. Zorg ja. dat u... Uh, ja, en we hebben van, van Michael Bublé gedraaid. En ik, ja. ik, ik ga gewoon afsluiten met een nummer van, van mijn eigen zoontje. Ja. In mijn oude haar zoontje. Hij is inmiddels Zontje. ook alweer 21. Ja. Haven't <laughs> met you yet. Ook van Michael Bublé bekend. Nu gezongen door Sven Duif.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 Just haven't met you yet. Well, they'll say. Met Sven Duif. Even met you yet. Dan gaan we eruit luisteraars. Want ik zie op mijn klokje van gehoorzaamheid. Ja. Dat we nog twee minuutjes te gaan het hebben. Het zit er alweer op. Dolly, ik dank jou hartelijk voor jouw inbreng. En voor, de verzamelen, voor het verzamelen van al dat mooie nieuws. Ja, dank je wel. En de goede ideeën natuurlijk. Want leuk allemaal die uh, rubriekjes. Uh, uh, dankzij het brein van Dolly luisteraars. <laughs> May I know that it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise as you kid, I'll give more than I'll get, than I'll get, than I'll get. Then En morgen weer luisteren naar Ruud Jansen natuurlijk. Want die is er morgen weer tussen uh, 12 en 2 met een uh, nieuwe aflevering van Zandvoort Lunst. Blijven luisteren naar ZFM Zandvoort luisteraars. Gezellig. Zwen, je moet nog even doorgaan, jongen, want... Uh... Ja, dankjewel, want uh, ja, het nieuws komt uh, bijna aan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.